2, 3, 1 Iedere vrijdagavond is het swingen op de lokale Omroep Golen. Luister dan tussen 5 en 7 naar Log Radio Funk Night. De show boordevol Funk, Disco en Soul. Log Radio Funk Night. Iedere vrijdagavond tussen 5 en 7 op de lokale Omroep Golen.